Smoedies, oké. Okay. En we hebben verschillende thema's behandeld die, waarvoor, waarover het speciaal gaat over onze karakter. We hebben hoogmoed behandeld, we hebben het verleden behandeld, vergeving. En vandaag geloof ik dat God direct tot ons hart wil spreken. En het thema van vandaag is, God is een God van riveil. Refill. kijk naar de je en zeg, God is een God van riveil. Is het is niet geweldig wanneer je dorst hebt en je gaat naar de kraan en je tapt het en je, en je zet je beker eronder of je glas. Omdat je zeker weet dat eenmaal dat je het open maakt, dat er zeker water eruit zal stromen. En elke keer dat je dorst hebt, ga je gewoon naar je kraan en je doet het. Je, je, je, je refilt het. Het is leuk ook wanneer je bijvoorbeeld naar een restaurant gaat en je kan refillen. Je staat op. Weet je, je wil drinken, je gaat, je pak het zelf, want het is voor jou, je mag het zoveel pakken als je wilt. En God, het principe van God, dankjewel zuster Loes, ik hoop dat je ook doet aan refill. <laughs> dankjewel zuster. En God is ook, God is ook een God van refill. Hij is een God dat elke keer dat we bij hem komen, is hij bereid om ons te vullen. En ik wil met jullie een tekst lezen... en ik geloof dat God wil spreken tot je hart vanuit deze tekst... en ik geloof zeker dat velen vandaag hieruit zullen vertrekken... met een boodschap van Riefveil. En, en vandaag wil God je helemaal vervullen met zijn aanwezigheid. Twee Koningen, hoofdstuk 4. We gaan in het Oude Testament lezen vandaag. Hoe we houden van het Oude Testament. Hoe we houden van het Nieuwe Testament... We houden van de Bijbel. Oké, okay, amen. We zien dat het Oude Testament zit er heel veel profetieën over Jezus. Daarom is het Oude Testament ook heel belangrijk, want het leert, ons, het leert ons wie God is door de jaren heen, door de mensen heen. En we gaan lezen dus in twee koningen, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. En we gaan tot en met vers 7. Lezen. We kunnen het samen lezen hier op de scherm. Zeg het volgende. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Zijn mijn man uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee, twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze verder, niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Legen zoveel als u er krijgen kunt. En als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. En giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een een vol is... Neemt u een volgende. Thuiskomen sloot de vrouw de deur achter zich, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, ...goot ze de olie over. En toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Amen. Tot daar. Dit is een bekend verhaal in het woord van God van een profeet genaamd Elisa. Elisa was een bijzondere man. Elisa was een man van God. Want de Bijbel vertelt ons dat. Op een gegeven moment was Elisa aan het ploegen en Elia kwam langs. Elia was de profeet die voor Elisa kwam. Elia was bekend onder de Israëlieten als de man van God. De man die regen deed stoppen, dat het niet, ging, dat het niet meer ging regenen. En hij zorgde er weer voor dat de kraan van de hemel ging open, dat er weer regen zou vallen op aarde. Nu kwam deze Elia langs Elisa en de Bijbel zegt ons dat hij zette zijn mantel... ...bovenop Elisa... ...en Elisa rende naar hem toe... ...en was bereid om Elia te volgen. En Elisa had heel veel geleerd van Elia. Zoveel dat hij zo gepassioneerd was voor God... ...net als Elia. En op een gegeven moment wist Elisa... ...dat God Elia zou opnemen... ...en Elisa vroeg Elia... Of hij de dubbele wat hij had aan hem kon geven. Elisa was zo, zo zo gepassioneerd van wat God had gedaan door het leven van Elia. Dat hij precies wilde worden zoals Elia. Weet je, vandaag de dag groeien onze kinderen op en, en ze kijken naar films als Superman, Spiderman, Ant-Man. Banana Man, oh nee, die bestaat niet. Er zijn zoveel, zoveel dingen en zoveel films over superhelden. En ze kijken dan van, wauw, wauw. En het is eigenlijk, niet alleen maar de kinderen, maar de volwassenen vinden het ook leuk. Want iedereen houdt van superhelden. Iemand die helpt, iemand die beschermt. En je hebt altijd de, de, de slechte rik en je hebt altijd de goede rik. Degene die het goede, de goede is. En. Maar Elia, Elisa's droom was om op meer op Elia te lijken. Weet je, en ik, en ik probeer het ook zo naar mijn kinderen over te brengen, dat hun droom niet zal zijn om, weet je, om iets, dat, dat ze iets kijken op film en denken van, wow, ik wil ook een YouTuber worden, ik wil ook een professionele voetballer worden. Het zijn allemaal leuke dromen en ze mogen het zeker hebben, maar dat er verder dan dat een passie zal zijn in hun hart, dat zegt, ik wil een man van God zijn. Of voor de dochters, ik wil een vrouw van God zijn. Zou dat niet de beste, de mooiste droom van een moeder zijn? Weet je, als, als ouders zijnde, je groeit, je, je, je, je geeft je kinderen je onderwijs ze, je leert ze, je, je traint ze. En je hoopt, en ik weet dat vele, vele ouders mooie hoop hebben voor hun kinderen. Van weet je, ik dat een businessman wordt, een businessvrouw, een arts. En, en, en je hebt mooie dromen voor je kinderen. Maar het mooiste droom dat een moeder voor, zijn, voor haar kind kan hebben, is dat hij een man of een vrouw van God mag worden. Amen. Ik weet nog, mijn moeder, en ik vertelde het toevallig afgelopen weekend, vertelde ik aan een van de tieners van de kerk. Ik, mijn moeder toen ze voor ons ging bidden. Ze had een mooi gebed. Tenminste, het is ook tegelijkertijd een enge gebed. Mijn moeder ging het volgende voor ons bidden. Mijn moeder zei tot God altijd, Heer, als een van mijn kinderen moet opgroeien... en daarna zouden ze u in de steek laten verlaten, haal ze nu van mij weg. Want ik wil niet dat ze straks groeien... En niet uw wegen gaan volgen. Dus in andere woorden, dood de kinderen nu als ze straks u niet gaan volgen. Maar dat was een vrouw van geloof die heeft gebeden, die, die vroeg en vandaag de dag, ze heeft vijf kinderen, alle vijf dienen de Heer. Weet je, er is kracht wanneer een moeder bidt. Er is kracht wanneer een moeder daar is en, en hoopt voor haar kinderen. Maar voordat we verder hierin gaan. Laten we het even houden bij Elisa. Want Elisa was dus zo gepassioneerd dat hij zei, ik wil het dubbelen. En Elia zei tegen hem, luister, je gaat, je gaat hem krijgen. Maar alleen maar als je ziet, wanneer ik stijg, wanneer de Heer mij opneemt, ga je dat krijgen wat je vraagt. Het is mooi dat Elize, Elia dat tegen hem zei. In andere woorden, alleen maar als je tot het einde met mij blijft, zal ik jou zegenen. Alleen als je hart, Want... Gods zegen voor jouw leven komt alleen maar op basis van volharding. God kan je niet zegenen als je niet bereid bent om te volharden. Waarom? Want volharding, doet, want volharding gaat gepaard met geloof. En dus volharding doet dat je zegen vanzelf komt. Maar velen willen de zegeningen van God, maar ze willen niet volharden in zijn wegen. En Elia zei tegen Elise, luister, je gaat het krijgen, maar in andere woorden, het is niet makkelijk. Is er iemand met me hier vandaag? Je moet, je moet daar zijn. Als je, als je me ziet vertrekken, dan krijg je het. En Elisa was zo vurig dat hij zei... Hij was bereid om overal met hem mee te gaan. Er kwamen zelfs momenten dat Elia tegen hem zei, blijf hier. Elisa zei, nee, ik ga niet hier blijven. Waar jij gaat, ga ik ook. Weet je Hoeveel verlang je naar wat God voor jou heeft? En wat ben je bereid om te doen? Om dat te ontvangen... Wat God voor jou heeft, wat God voor jouw huis heeft, wat God voor jouw familie heeft, wat God voor jouw toekomst heeft. Hoe bereid ben je om op je knieën te gaan en zeggen net als Jacob, ik laat je niet los totdat je mij zegent. Ik laat je niet gaan totdat je mij zegent. En, en als we het, als het vandaag een beetje kunnen toepassen bij de moeders vandaag. Jullie moeders die van vandaag heilen die stressen omwille van jullie kinderen. Ik heb goed nieuws voor jou. Laat ze niet los totdat je Gods belofte ziet vervullen over hun, hun leven. Blijf voor hun bidden. Blijf volharden. Blijf vertrouwen. Want God is trouw. God is goed. En God kan wonderen doen. Geef niet op, raak iemand naast je en zegt, geef niet op. En And in andere woorden, wat Elisa tegen Elisa zegt, Van luister, als je bereid bent om mij te volgen, want het was belangrijk, want hij moest de visie volgen van Elia. Want Elia had, Elia had een visie en hij moest het volgen om zijn eigen roeping eruit te halen. Je kan nooit lijden als je nooit hebt geleerd om te volgen. Er zijn mensen die willen lijden, maar ze willen niet volgen. En op het moment dat je niet kan volgen, kan je niet leiden. Is er iemand met me hier vandaag? God roept ons om te volgen, zodat we anderen kunnen leiden. Jezus zei, volg mij. De apostel Paulus zegt, volg mij, zoals ik ook Christus navolg. Wil je anderen leiden, leer ook om te volgen. En Elisa ziet de mantel vallen uit de hemel. Hij wordt enthousiast. Hij, hij is emotioneel. Hij weet wat Elia... allemaal had gedaan door die man, door de kracht van God. Want de kracht van God was niet per se... een mantel. De mantel stond als symbool... van wat God kon doen. Maar de kracht van God was in zijn leven. En... Elisa pakte de mantel. En hij ging bij de Jordaan. En de Bijbel zegt dat hij sloeg op de Jordaan... met de mantel. En, en hij zei, waar is... de God van Elia en de Jordaan ging open en hij wist God is met mij zoals hij was met Elia weet je als je volhardt, ga je Gods aanwezigheid zien in jouw leven als je volhardt, ga je Gods kracht zien in jouw leven ben je bereid om te volharden vandaag en terwijl Elia toen Elia vertrok begon Elisa zijn bediening. Weet je, er is iets moois in, in dit verhaal, want de Bijbel toont ons dus dat Elisa vroeg de salving, of de, die, die kracht wat Elia had. Hij vroeg het aan Elia, hij wou het dubbelen. Maar er was niemand die hetzelfde vroeg aan Elisa. De Bijbel zegt dat het zo erg was, dat Elisa stierf met die, met die, met die, ja, met die bovennatuurlijke, wat God wat God hem daarmee heeft gebruikt... die zalving... zoals we de Bijbel zien noemen... die dubbele deel... waarom zeg ik dit... want de Bijbel zegt dat... op een gegeven moment... toen ze iemand gingen begraven... die dood was gegaan... en ze, het lichaam van die persoon... raakte de botten van Elia... de Bijbel zegt... die persoon stond op van de dood... want de zalving werd begraven... En, en ik, ik ben hier om tegen jou te zeggen dat de zalving is daar niet om begraven te worden. God wil dat wij het overdragen. God wil dat wij naar verlangen. Dat wij het zoeken. God wil niet dat begraven wat hij in jou heeft gezet. Want wat hij in jou heeft gezet is het om over te dragen. Om anderen te vullen. Want terwijl je hebt ontvangen hebben anderen een refill nodig. En wij zijn degene die het moeten overdragen. Dat wat je ontvangt, draag je over. De apostel Paulus zegt, dat wat ik ontvangen heb, is ook wat ik aan jullie heb overgeleverd. Is er iemand met me hier? Wat heb je ontvangen van God? En hoe draag je het over? Aan de volgende generatie of aan de mensen om je heen. Daarom is het belangrijk dat wij als New Life, als kerk, een kerk zijn. die niet alleen maar zondag samenkomen, maar door de week actief zijn. om over te dragen dat wat God ons heeft gegeven: de kennis die hij jou heeft gegeven, zijn aanwezigheid die hij jou heeft gegeven. over te dragen aan de mensen op werk, de mensen op school. Allemaal Elisa's. Overal waar wij komen, overdragen. En Elisa werd ook bekend. En we komen dan bij het verhaal van deze vrouw. En deze vrouw was heel verdrietig. Het was een moeder die pijn had, want niet alleen haar, ma haar man was overleden. Maar nu had ze ook schuldeisers. Ze had schulden. En in ieder van ons hier weten wat schuld met iemand kan doen. Weet je, schulden hebben is op zich niet zo erg. Wat erg is, is schulden hebben en het niet kunnen betalen. Dat je meer moet uitgeven dan wat binnenkomt. En in die tijd was het zo dat als je als vrouw je schuld niet kon betalen... moest je eigenlijk betalen met je kinderen. Dus in andere woorden zou ze haar kinderen als het ware moeten verkopen om, om gratis te werken... Voor mensen. Voor een bepaalde tijd. Dus eigenlijk als slaven moesten deze kinderen gaan werken. En je kan je voorstellen de pijn die deze moeder had. Want wie wil nou hun kinderen zien als slaven? Niemand. Deze vrouw was hopeloos. Deze vrouw was gestresst. Deze vrouw wist niet wat ze, wat, wat ze moest doen. Ze moest. En we weten dat wanneer iemand schulden heeft... en, en zo erg is dat je het niet kan betalen... dat je de stress zo hoog wordt... dat we zien dat relaties kapot gaan. Je verliest mensen. Problemen worden erger. Sommigen raken depressief. Door schulden. Hoeveel hebben schulden hier? Is er iemand met me hier vandaag? We weten allemaal wat schulden met iemand doet. En deze vrouw was de zo'n stress. Maar in plaats dat ze rond ging lopen bij haar buren. In plaats dat ze iedereen haar probleem ging vertellen, zocht ze de man van God. Zocht ze God. Want God is degene die kan voorzien in mijn situatie. En de bijbel vertelt ons dat ze Elise liet halen. En, en ze vertelde Elise het probleem. En ze zei, Elise luister, ik heb een groot probleem. Ik heb mijn schuld en ik kan het niet betalen. De mensen komen, ze gaan mijn kinderen meenemen. Wat moet ik doen? En weet je wat Elisa vraagt? Elisa vraagt, wat heb je in je huis? Is het niet bijzonder dat God altijd dat wilt gebruiken? Wat je al hebt en niet wat je nog niet hebt. Want vaak denken we van, God moet me zegenen en, en, en ik, heb, ik, heb, ik heb de middelen nog niet, maar het moet nog komen. Maar God, God vraagt ons altijd van, wat heb je wel? Wat kan je wel doen? Wat kan je wel investeren? Wat kan je wel helpen? Waar kan je wel je inzet tonen? En met het weinige wat je hebt, kan God grote dingen doen. Weet je, misschien zit je in een moeilijke relatie en het gaat niet meer zo goed. En, en, en je zegt, heer, ik kan het niet meer. En de heer zegt, wat heb je nog in je binnenste? Weet je, als er nog een, een druppel liefde zou zijn, kan God dat veranderen in een herstelde relatie. Weet je dan zelf al... Als hij zegt, van, ik, heb, ik voel niks meer. Kan God iets wonderbaarlijks doen. Want hij is de God van Riffel. Hoe leeg is jouw beker? Of hoe vol is jouw beker? Want vandaag wat ik wil doen is... Die, die fasen of, die, of die, die kannen of die kruiken... Vergelijken met onze levens. Want ze zei, ik heb maar een beetje... Olie thuis Olie En de, in de Bijbel, olie staat als symbool van de Heilige Geest. Olie staat als symbool van de vervulling met de Heilige Geest. De salving, de aanwezigheid van de Heilige Geest in het leven van iemand. Hoeveel hier hebben de aanwezigheid van de Heilige Geest in zijn of haar leven? Amen? Nou, er waren een paar mensen, de anderen. Jullie moeten snel bekeren, anders uh, <lacht> hebben we een groot probleem. De aanwezigheid van Gods Geest is... Het enige wat ons hoop geeft. Iemand zonder de geest van God is hopeloos. En dus deze vrouw, ze, was, ze raakte bijna hopeloos. Want ze had alleen maar een beetje olie. En Elia zei, Elisa zei, luister. Ga en zoek bij al je buren. Allemaal lege kruiken. En neem ze mee. Neem ze mee. Je zou denken van wow. Het, alles is al leeg. En... Je vraagt me nog steeds om lege kruiken te halen. In plaats van te zeggen: zoek bij je buren volle kruiken om de lege te vullen. Ga hulp zoeken bij de buren. Zegt hij nee. Zoek de le lege kannen. En weet je, het is makkelijk om iets wat leeg is aan iemand te lenen. Amen. Hey, wil je mijn pasje lenen? Het is leeg. Hey. Ik, wat wil je? Oké. Okay, je je wil mijn auto lenen. Ik heb geen benzine, het is leeg. En het is makkelijk om iets te lenen wanneer het leeg is. Dus ze kon heel veel, ze heeft heel veel kannen, heel veel kruiken heeft ze gevonden. Want iedereen is bereid om iets wat leeg is, te lenen. Amen. Zelfs mensen die je niet kent, zijn bereid om jou. Dingen te geven die ze niet meer gebruiken. Want wat leeg is, wilt niemand. En haar geloof deed dat ze het toch iets doen. Want wat heb je aan lege kruiken? Wat heb je aan dat wat leeg is? En, en weet je, vandaag wil ik dieper gaan hierin en jou vertellen dat God heeft veel aan lege kruiken. Ik weet niet hoe vol of hoe leeg je vandaag voelt. Misschien ben je hier en je voelt je van binnen leeg. Weet je wat God zegt? Ik heb veel aan lege mensen. Want ik kan ze vullen. Ik kan ze vullen. Ik kan ze vullen. Want Hij is de God van de refill. Amen. Hij is de God van de refill. Hij is de God van de refill. Weet je, je drinkt. Je wateren en het, het, het raakt leeg. Je gaat naar je kraan. Je doet hem open. En het raakt weer vol. Dat is hetzelfde proces die God met ons aangaat. Weet je, vandaag kan je misschien hier zijn als, als vader of als moeder zijnde. En je voelt je leeg van binnen. Of als jongeling, als een tiener. Want we weten en we zien vandaag de dag, vooral door social media, door alles wat er is. Dat kinderen in plaats dat ze gelukkiger zijn, raken vele leeg. En het is apart dat in een wereld vol entertainment, waar je films hebt on demand. Waar je thuis, dingen thuis kan bezorgen. Je hebt internet, webshops, alles kan naar je thuis komen. Je kan online shoppen. Alles is heel snel. Een paar klikjes kan je een ticket kopen en ergens naartoe gaan. Je, je kan mensen zien online, mensen spreken online, chatten online. Alles kan je doen online. Alles is makkelijker geworden. En je zou denken van wow, mensen zijn zo geïntertained dat ze blij zou zijn, gelukkig zou zijn. Maar de wereld is vol met lege mensen. Want het enige die ons daadwerkelijk kan vervullen is Jezus Christus. Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw, het vrouw, de water die je drinkt, je drinkt het, daarna krijg je weer dorst. Maar het water die ik jou wil geven, zal je nooit meer dorst krijgen. Want wat entertainment doet, is dat de ene keer kijk je een film daarna, ben je het vergeten. Je moet weer opnieuw een andere kijken om je geëntertijd te houden. Maar wat Jezus doet, is Jezus vult ons daadwerkelijk met zijn aanwezigheid. Ja, hij is een God van Riveau. Weet je, en hoeveel tieners zien we op het nieuws die zelfmoord plegen, door, omdat, omdat ze leeg zijn. Meisjes, jongens, volwassenen, omdat ze leeg zijn. En ik geloof dat in ieder van ons soms door periodes gaan van droogte. Periodes wanneer wij leeg voelen. En wat doe je dan? Wanneer je leeg bent. Wanneer je geen krachten meer hebt. Wat doe je dan? Sommigen raken depressief. Anderen raken agressief. Anderen raken bezittelijk. Ze worden possessief. Je hebt verschillende dingen die mensen dan doen. Wanneer ze leeg raken. Hopeloosheid. Boosheid frustraties, pijn, komen allemaal naar boven. Want wanneer je leeg bent en je hebt, geen, je hebt geen uitzicht voor vervulling, is het leven hopeloos. En deze vrouw was bijna leeg. Ze zei tegen de profeet, ik heb maar een beetje olie. Dit is het laatste wat ik heb, dit is niet genoeg. En sommige van ons zijn hier en, en je kijkt naar je rekening en je denkt van, dit is niet genoeg om gelukkig te zijn. En je kijkt misschien naar je relatie en je denkt, dit is niet genoeg om gelukkig te zijn. En je kijkt naar jezelf en je denkt, dit is niet genoeg om gelukkig te zijn. Maar vandaag ben ik hier gekomen om tegen jou te zeggen, dat voor God is het wel genoeg. Want Hij is de God van de refill. Hij is de God die dat kan herstellen in jou. Wat je niet had. Halleluja. Is er iemand met me hier vandaag? God kan je weer hervullen. Hij kan je hervullen. Hij is de God van de riveel. Weet je, en... En ze liet haar kinderen dus die kruiken meenemen. En de Bijbel zegt dat ze het naam haar kruik... En ze begon die lege kruiken te vullen. Met het beetje wat ze had. De Bijbel zegt dat ze het goot het over. En ze begonnen te vullen. En ze vulde één kruik. Helemaal. Wacht even, ze had maar zo weinig. Maar het vulde meer dan wat ze had. Daarna ging ze naar het volgende. En het vulde helemaal. Wow. Ik geloof dat ze zo enthousiast raken. Zo emotioneel. Dacht van wow, Er zijn meer kruiken. Laten we kijken of het nog steeds zo gaat bij de anderen die leeg zijn. En ze ging bij de anderen. Bij de derde. En nog steeds bleef het overvloeien. Want God is een God van rivel. Er is niets zo leeg dat God niet kan vullen. Weet je een bekende... Een bekende filosoof. Zijn naam Fjodor Fyodor Dostoevsky. van jullie kennen hem. Van het bekende boek. De Gebroeders Kamerov. Hij vertelde. Als christen. Hij vertelde dat. In ieder mens. Is er een leegte. Zo groot als God. Want. Er is een leegte in elk hart. Dat alleen maar God kan vullen. Er is een leegte, wat geld niet kan vullen, er is een leegte, wat relaties niet kan vullen, er is een leegte, wat alle dingen van deze wereld, materiële zaken, gezondheid niet kan vullen. Maar alleen God kan het vullen. En deze vrouw begon het over te... te ze, ze, ze, ze ging het zo groot op, op, de, op de kruiken en, en het kwam en het, en het vulde en het vulde, het vulde, het vulde. vulde. En ze begon alle kruiken te vullen. Die de jongens hadden meegenomen. Want weet je wat God tegen jou zegt vandaag? Is kom met je lege hart. En ik ga het vullen. Maakt niet uit hoe leeg het is. Ik wil het vullen. Want als we het hebben over smoothies. De werken van Gods geest. Is God een God die jou wil refillen vullen. Vullen met meer. En vandaag ben ik hier gekomen om... eigenlijk heel kort te spreken. Ik weet niet hoe lang. Ik heb heel kort gesproken, maar... ik wil vandaag juist bidden... voor jouw leven. Voor moeders. Maar ook voor iedereen hier aanwezig. Die... leeg voelen. En die een refill nodig hebben. En weet je voor waarvoor we gaan bidden? We gaan bidden voor de aanwezigheid... van Gods Heilige Geest over jouw leven. We willen voor jou bidden en dat je hier vandaag vervuld raakt. Vervuld raakt met wat? Met Gods heilige geest. Wat betekent dit? Dit betekent dat jouw hart, jouw binnenste zo gevuld wordt. Dat depressie moet wijken. Dat alles wat niet klopt in jou moet wijken. De Bijbel zegt dat ze tot het laatste kruik en toen ze geen kruiken meer hadden, stopten het. Weet je wat God zegt? Zover je je capaciteit uitbreidt... wil ik vullen. Dit toont mij bij God... dat elke keer kunnen we verder groeien met God. Dat je kan niet blijven waar je bent. Je moet uitbreiden. Want terwijl je uitbreidt... vult God het. Deze gemeente bestaat... omdat wij durven om uit te breiden. En uitbreiden betekent soms risico's nemen... Maar je moet stappen nemen om uit te breiden. En soms denk je. Ja maar als ik die stap ga nemen. Blijft het een lege ruimte. Nee want God gaat het vullen. Hij is een God van de refill. Dus misschien heb je een roeping. Van God die brandt in jouw hart. Maar je, je hebt het nog steeds uit, niet, niet uitgeoefend. Want je bent blij met wat je hebt. En je denkt maar ik, wil, ik durf het niet. Want ik ben bang dat als ik het ga doen. Ga ik dat verliezen. Als ik meer gaat zoeken... ben ik bang dat ik dan... ten koste gaat van mijn werk... ten koste gaat van, van mijn financiën... en God zegt nee... breid je tenten uit... zet de tentpinnen verder... breid het uit... want zover je met, met leegte komt... wil ik vullen... ik hoop dat iemand mij snapt vandaag... Dat, dat het maakt niet uit... hoe leeg je bent... God wil jou vullen vandaag... God wil jou vullen en ik wil je uitdagen, want misschien zeg je van, ik heb genoeg van God om deze week door te staan. En ik heb genoeg om naar school te gaan, genoeg om naar werk te gaan en dat is het, genoeg, en dat heb ik nodig, genoeg. Ik heb genoeg van God om, om nog een week te overleven, maar vandaag wil God je niet alleen maar geven om een week te overleven. Vandaag wil God jou geven om een bovennatuurlijke week mee te maken. God wil je zo vullen vandaag. Dat je zou overvloeien. Dat overal waar je komt. Dat je mensen raakt. Want je bent bestemd.